Een Spaanse vruchtbaarheidskliniek werft actief Nederlandse paren met een kinderwens. Nieuwsuur meldt dat de kliniek reclame maakt voor behandelingen die in strijd zijn met de Nederlandse wet. Volgens gynaecologen werkt de Spaanse kliniek met anonieme eiceldonoren en behandelt de kliniek vrouwen boven de 45. Elk jaar melden honderden Nederlandse vrouwen met een kinderwens zich bij een buitenlandse klinieken voor een behandeling.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 Ik sta hier buiten bij Stadzicht. en eh, ik sta hier niet alleen, er staat een gast naast mij uh, die vandaag in het programma zal optreden. En we krijgen er bijna, Zeg je dat? Ja, ja, het boerenzwaluw, ja, die ja. oh nee, nee, nee, hier, ja, ja. Opletten, oh. Ze komen heel dichtbij je. heel dichtbij, ja, ze zijn, ze zijn in ieder geval niet bang. Dit is een, een, een nieuwe plek voor jou, hè, wat vind je ervan? Ik zou je maar even voor Andrea van Pol. Uh, van deze locatie hier bij het Naardermeer. Ja, ik vind het echt magnifiek. Want je kijkt hieruit. Het is, is wijd, maar ook omringd, omzoomd door weer een bos. En hier een, een mooi oude uh, Hielke en Sietse Loo. roeibootje eigenlijk uh, op het droge. Ja, het, ik vind het heel mooi. Prachtige locatie. En ik moet je even wijzen op een andere gast. Die is echt wekelijks bij ons. Zie je daar heel in de verte dat witte stipje in, in, op bosrand. Zo, dat witte plukje. Dat is een mm. witte buizerd. Die daarboven ja. zit. Nou ja. ja. Mooi, hè? Wauw. Prachtig. Heeft hij een naam? Uh, nou, nee, het is zout lauze, want we noemen hem Andrea. Hey, leuk dat je er bent. Je ja. gaat straks allerlei dingen... Ja, Andrea is bij... We lopen alvast naar wat naar binnen. Andrea is bij ons omdat we deze maand uh, jubileemaand hebben. Vroeger volgens bestaat 35 jaar en we hebben een aantal oud-gedienden gevraagd... om uh, deze maand voor ons de columns te verzorgen. Dus uh, over een half uurtje hoort u Andrea weer. Even een kopje koffie. Nou, daar heb ik wel heel veel zin in. Ja. Nou, kom op dan we oh, heel vroeg vroeg hè? Nou. Ja. <laughs> Respect. Het was bijna alweer nou, te gezellig. En ik stond gelijk alweer met Andrea buiten te kletsen. En ik moest hier ook binnen zitten om uh, u het volgende te vertellen. Ja, Janine is nog steeds op vakantie. Ze heeft nog één weekje vakantie. Volgende week hoort u er weer. Maar hij is nog steeds een weekje aan het uitrusten. Uh, en ik heet u natuurlijk welkom uh, bij Vroege Vogels. We zitten midden in onze feestmaand. Ik zei het al. Uh, we werken toen naar onze jubileumuitzending op 30 juni. Maar ook vandaag valt er wat te vieren. Want Milieu Centraal bestaat uh, 15 jaar... En heel trots zullen zij hier straks in stadzicht aan schuiven. En verder gaan we bij Frater Willy Broorders langs. Die wil ons zijn vlinders laten zien. En we gaan hommels tellen. Uh, tot tien uur is dit Vroege Vogels. <tieden> hoorde uh, uit de derde Sinfonia Milanesi in F-groot van de Italiaanse componist Nicolo Gingarelli, het derde deel, het Allegro. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Het wemelt van de libellen als de uh, azuurwaterjuffer... de variabele waterjuffer en de gewone oeverlibel... krijgen de eerste eikenprocessierupsen hun beruchte en voor uh, ons vervelende brandharen. Door het koude voorjaar is de ontwikkeling van de rups... later dan voorgaande jaren. De verwachting is dat ze zich nu extra snel verder zullen ontwikkelen. Over naar de Venolijn. Blijft u bellen 035 671 338. En luister naar een samenvatting van de meldingen van deze week praten weer die brodders in de beeld. De acancias staan hier in volle bloei. Een feest voor de honingbijen, evenals de bramen. Dan zie ik veel zevenblad, berenklauw en dolle kervel. Duizendblad en vingerhoedskruid. Maar de grootste verrassing was een eitje van de oranje tip... die we vonden op de julespenning. Ja, Vossenstein in Amsterdam. Gisteren heeft er uh, zich helaas tegen mijn raam een wielerwaal doodgevlogen. Een vrouwtje die ik helaas terade heb moeten bestellen. Reinoud Mulder, Den Haag. Ik heb een koolmezenkastje met een webcam erin. In mei hebben ze getracht een nest te maken, maar toen was het koud. Nu, afgelopen maandag, hebben ze een nieuw nest gemaakt. En ik heb al vijf eitjes ik hou u op de hoogte. Betty Slobbe in Gouda. Ik heb net vol verwondering staan kijken... naar het nestje van een waterhoen... dat was uitgebroed met wel elf jonkjes. Bertus van de Kolk. In de vijver op de IVN-tuin in Reden zijn nu gaan bloeien... het aardvederkruid, de wateraardbei... de moeraswederik met pluizige gele bloemtjes... ...en de krabbescheer met drietallige witte bloemen. Marjolein Boekhoven in Dieren. Donderdag lieten wij onze vriendin de postbank zien. Voor het eerst sinds 35 jaar... ...zagen wij een zee van bloeiende gele brem tussen de heidestruiken. In de tuinen staan nu overal de toortsen van het vingerhoedskruid in bloei. Mijn lievelingsbloem. Jan Beek in Apeldoorn... Ik zag vandaag de, goed opletten, de Risa per, Persuasoria, ja, Persuasoria. Dat is de Latijnse naam, er is geen Nederlandse naam voor, maar in het Duits heet hij de Hotschloepfwespe. Dit jaar één, vorig jaar zag ik er ook één. De Hotschloepfwespe. Wespen. En uh, terwijl wij hier uh, naar de Venolijn zitten te luisteren, zien wij uh, een prachtig grote haas hier vlak voor het kapitaal, langs Huppen. Uh, Reuzachtig beest. Uh, even verderop, u hoorde dat net al in mijn gesprekje met Andreas, dat onze eigen, ja, ik noem maar onze eigen buizert, grote witte buizart. Die is nu even... Oh, jij zit er nog. Ja, prachtig hier. Goed. Um, wie ook altijd blijft bellen, u hoorde hem net al... is de man die een fenomeen op zich is, Vater Willy Bordes in de beeld. Altijd druk in de weer met alles wat groeit en bloeit. En vooral met vlinders en eitjes van vlinders en met vlinderpoppen. De vrater vindt het een soort uh, roeping om iedereen deelgenoot te maken... van al het moois in de natuur. En als er een vlinder uit de pop kruipt is de frater er als de kippen bij om dat te laten zien... aan de bezoekers van landgoed Oostbroek aan de rand van Utrecht. Hennie Radstaak is erbij wanneer vrater Willy broers. op het punt staat een zeldzame vlinder... die net uit de pop is gekropen, de vrijheid te geven. Kijk, je snapt wel, het meestal loop ik hier toch, stok, hoor. Maar nu niet. Nu gaat het zo... <laughs> We lopen de, de kruidentuin in van het landgoed Oostbroek. Ja, Pal langs de A28 bij Utrecht. Hier vandaan belt u uw waarnemingen door. Ja, nou ja, u belt ik, natuurlijk thuis, maar u doet ik ze hier. Ik bel meestal van thuis, maar ik zit bijna, zeker met mooi weer... zit ik hier bijna elke dag. Want ik ben vrijwilliger hier van Utrecht landschap. En ik ben er hier vooral voor om de mensen het een en ander te vertellen... over de vlinders die we hier zien. En soms, kijk, er gaat een beetje... Ja. Dat is mooi, hè, in de kruidentuin. Het is natuurlijk wel perfect voor vlinders nu, hè? Staat, Wat zijn dat? Uh, ja, ja. Is het papaver of, of klaproos? Ja, wat is het, inderdaad, papaver is zelfs klaproos. Ja. Ja, ik zie toch regelmatig zie ik wel wat langsfladderen. Het zijn voornamelijk witjes. Ja, ik loop hier met een bakje met poppen van de koning in de paasje. Ja, ik heb even de vlinderkast uh, gedragen. Gedragen, ja. Het is een, uh, een kast met gaas. Ja, het lijkt net een vliegenkast, hè. Ja. Een vliegenkast... Er staat een vaasje in met bieslook, met bloemetjes. Ja, dat is als voedsel voor de vlinders als ze uitkomen. Want en wat zit erin? Ik... Laten we eens even kijken. Want daar bovenin, daar zit hij, hè? Daar zit hij bovenin helemaal. Ja, prachtig. Het is de paasje. Dat is een van onze mooiste vlinders en heel zeldzaam. Maar deze poppen, die heb ik te danken aan een goede vriend van me, het Velp. En die heeft kans gezien om weer zeven rupsen te vinden in zijn tuin. En die stuurt hij dan op als ze verpopt zijn... Op deze stengeltjes. Ja, het heeft een plantenbakje bij met een paar stengeltjes. Daar ja. groeit en bloeit verder niks aan. Nou, die heb ik hierin gezet. Maar hij heeft ze opgestuurd in een sigarendoosje. Oh ja. Met de post. En waarom doet hij dat? Ik kan de rupsen ook gewoon laten zitten. Nou, die rupsen gaan zich toch verpoppen, natuurlijk. Ja. Maar hij weet dat ik er goede sier mee maak door ah. als uh, oude schoolmeester. Vind ik het leuk om net eens iets te laten zien. En in die popfase kun je eigenlijk ermee doen wat je, wat je wil. Je kan ze in een sigarendoosje stoppen en opsturen. Dat ja, kan overleven ze ook allemaal. Dat overleven ze allemaal. Want er, hoe verder, je moet er heel voorzichtig mee zijn. Want je ziet het, het is een gordelpop. En de gordel, daar denk ik aan een groot stuk touw. Maar het zijn hele dunne draadjes waar ze zich mee vastgezet hebben. En die dames komen toch om te kijken, denk ik. Ja, we komen Kijk. om te kijken. Ik heb hier een poppenkast. Nou, dat zet ik eerst op het verkeerde been, hoor. Ja, maar, maar ik zie er al eentje zitten. En dat, dat ze zo met zo'n draadje aan zo'n stammetje zitten... Ja, dat, weet u hoe lang het daar gezeten heeft? Nee. Minstens negen maanden. Dat doen ze ook zelf. Ze spinnen ze een soort zelf. draadje ja, dat waarmee ze... mensen ook altijd, van hoe, hoe heeft u dat soms nou? Ik zeg, nee, daar doe ik niks aan. Het, het grappige is, zij hebben twee kleuren. Ze hebben groene poppen en ze hebben zwarte poppen. Ze zeggen, bijna zwart. En er komen alle twee komen dezelfde vlinders uit. Soms oh. denken ze dat dat misschien het vrouwtje of het mannetje is. Nee, dat is niet zo. Waar het eigenlijk vandaan komt, weet ik zelf niet. Dan zou ik aan de vlinderstichting eens een keer moeten vragen. Misschien weten het de detail. Hoe lang geleden is deze mooie, prachtige vlinder... Koningin de Paasje uit zijn... uitgekomen. Die ben ik nu van plan om dadelijk los te laten. Want vooral nou die hier in de zon staat... wil die natuurlijk eruit. Logisch. Kijk nu naar de onderkant. Hè? Hij, zit met hij hangt een beetje ondersteboven. Ja, ja dan ziet u. Dus de onderkant nu. Ja. Maar die is bij deze al net zo mooi als de bovenkant. Hij is een beetje zacht, gelig en dan met ja. die zwarte tekening. Hè? Mooi ja. is dat. Ja. ja, ik doe het hier om de mensen een beetje te leren kijken in de natuur. Dat is, dat is eigenlijk uw, uw missie? Zou, zou je kunnen zeggen, ja. Om de mensen, ja. Ze, net zoals het eerste filmpje van Annette van Berkel... Die draai ik hier ook wel eens in de omgeving. Van de Vlindersstichting. Van de vlinders, inderdaad, van de Vlindersstichting. Dat filmpje, het eerste filmpje begint op die DVD. Met de Vlinders maken je blij. Nou, als ik daar kom in die huizen. Die mensen komen amper meer buiten. En die vinden het leuk als ze een uurtje mij horen vertellen. En dia's zien. Of filmpjes dus over de vlinders. Zo probeer ik die mensen blij te maken. En dat zou je ook een missie kunnen doen. Dat ik de mensen blij maak. Ja. Want er komen hier ook nogal wat mensen die hun familie in het ziekenhuis hebben liggen. En die kunnen dan een uurtje... die man moet rusten of die vrouw moet rusten, hun patiënt. En dan komen ze hier een uurtje naartoe. En dan zitten ze vaak in een dip. Want het is natuurlijk niet leuk als je man in het ziekenhuis ligt. Of een andere. Maar dan leven ze gewoon weer op. En dan nemen ze foto's hiervan. En dan willen ze ook nog een foto van mij. Want dan zeggen ze... Want daar kan ik mijn man plezier mee doen. Nou, dat is ook een missie. Het komt allemaal op mijn weg, zou ik maar zeggen. Heeft dat iets met uw frater zijn te maken? Dat zou je kunnen zeggen, ja. Want ik, ja. Uh, ik ben eigenlijk al lang gepensioneerd. Maar uh, dit houdt me eigenlijk... Ten eerste houdt het mezelf op de been. Om hier met mijn geest ben ik hierin bezig natuurlijk. En uh, met mijn frater zijn heeft dat misschien ook wel te maken, ja. Ik denk wel zeker. Ja? ja? Hoe dan? Nou ja, goed. Om de mensen toch weer iets mee te geven... dat er mooie dingen zijn in het leven. Je loopt iemand door de, de, de tuin te struinen. Wel eens een koninginnenpaasje van dichtbij gezien? Nee, eigenlijk nog niets. Nee? nee. Wat, is, wat maakt deze vlinder zo bijzonder? Nou, ten eerste komt hij hier heel weinig voor. Dan is het tweede dat ik hier... Ik heb hier wel eens een koninginpasje rond zien vliegen. Ze hebben hier nooit eitjes afgezet. Dus die poppen die ik daar heb... Zie je die stokjes? Ja. Daar zitten poppen. En daar is, een van die, daar is deze uitgekomen. Oké, okay. mooi. Maar nu ben ik straks van plan om los te laten. Nou, oh, dan tref ik het hier net. Dan gaat hij een bijzonder moment meemaken. Ja, ja. Deurtje openzetten. Oh ja, deurtje openzetten. Ja, ik kan... ja het gaat uh, nu gebeuren. Deze gaat gebeuren. die gaat uh, ja. de wijde wereld in. Eens kijken of hij er dan ook inderdaad meteen uit wil, want hij denkt dat hij die kant op moet. Ja, soms moet ik hem wel eens helpen. Ja, hij wil er niet uit, hè? Nee, nee. <laughs> Een beetje voorzichtig uh, moet dat met de hand. heel voorzichtig gebeuren. Dan mag die vleugels niet beschadigen. Nee. Ja, hier, kijk. kijk ah, daar gaat hij. Daar gaat ie. Kijk eens. Ja. Nou, daar gaat ze meteen vandoor. Ze meteen vandoor. Ja, hoor. Ja, kijk, plek, kijk, daar gaat hij. Ja. Ik kan het nog een beetje volgen. Ja. Nou, die moest zijn wegvinden. vinden. Het, het is zonnetje erbij, dus ik kan voorlopig kan lekker rustig vliegen. Ik ben benieuwd of je uh, hier volgend jaar nog meer van deze vlinders. Uh... Dat hoop ik wel. Ja, ja je hoeft weet maar nooit. Maar goed, dan moet ik me nou maar geen zorgen om maken. Ik heb er nu al heel veel plezier van en de mensen mee plezier kunnen doen. Ja, nee, dat was een, uh... Mo ja, een mooi moment. Ja, ja oké. Okay. Een bijzonder moment dat ik hier zo uh, even heel toevallig even mee kan maken. Ja, ja, ja. ja, goed. ja zeker. Goh, ja, je ziet hem niet meer. Hij is echt uit het zicht verdwenen inderdaad, nu, hè? Ja, hij is uit het zicht verdwenen, hoor. Het is een mooie hobby, hè, met die vlinders. Inderdaad, ik heb hier heel veel plezier van. Ja. En anderen dus ook, want u, u laat iedereen ook, die hier komt ermee kennis maken? Ja, ja inderdaad. Dan lok ik ze ook hier naartoe om te kijken. En iedereen komt weer enthousiast terug. Hoe oud bent u nu? 85. Oh. Bof ik nog dat ik dat op deze leeftijd kan doen. Nee, daar ben ik heel blij mee. En dankbaar. Ja, nou dankbaar... Dat zijn wij ook, dat Frater Willy Broorders ons toch iedere week... of bijna iedere week, heel regelmatig in ieder geval van mooie verhalen voorziet. Frater Willy Broorders, wie vandaag een bezoek brengt aan landgoed Oostbroek... vlakbij de Uithof, aan de oostkant van Utrecht... die maakt kans om de Frater tegen te komen in levende lijven. Hij is een van de vrijwilligers van het Utrechtlandschap. En straks vanaf 11 uur is er een ontdekkingstocht door de kruidentuin op het landgoed. Speciaal vanwege Vaderdag voor vaders, maar ook voor moeders en kinderen. In gezelschap van een vader. hoorde The Fairies Dance, een stukje daarvan. De Elfjesdans van William Shakespeare's tijdgenoot uh, Robert Johnson. Wat doe je als je een zwaluwwand wilt bouwen, maar de grond is te slap? Nou, dan bouw je een zwaluwhuis. Dat was het idee van vogelaars Kees van der Starre en Hans Hertog uit Reewijk. Een jaar eerder bouwen de mannen een mooie wand voor oeverzwaluwen. Maar ja, helaas, die verdwijnt in, de, in het slappe veen. Het nieuwe zwaluwhuis, dat moet het beter doen. Dat is een stuk lichter en bovendien verplaatsbaar zouden de zwaluwen het al gevonden hebben. Janet Paramoor gaat samen met Hans en Kees een kijkje nemen. Het huis staat op een bloemrijk stukje land van vriend Dirk van Geer... met uitzicht op weilanden, slootjes en koeien. Nou, dat is dus een uh, ideale plek. Kijk, daar staat hij. Ik zie er een huisje staan, ja. ja. Dat is het oeverzwaluwhuis. Dat is het oeverzwaluwhuis, ja. ja. En daarvoor hebben we een, een houtwil gemaakt ja. om assen te zijn dat we daar achter kan staan en lekker gaan kijken wat er gebeurt. Jullie gaan een bord opgaan, hè, ja. zie ik? Ja, dat is hoe het zou moeten worden, hè. Maar ja. dit is nog bedoeld voor de eerste wand. berg die daar ligt, ja. Ja. ja. Het ziet er een beetje uit als gewoon een tuinhuisje, een schuurtje of zo. Ja, het is Schuimdak. gewoon een uh, schuurtje zonder ramen. Ja. Met aan één wand uh, allemaal gaatjes, keurig op een rijtje. Ja. 60 gaatjes, ja. dat betekent ook 60 nesten okay. die daarachter zitten. Dus er is plaats genoeg. <laughs> Ze zijn er een paar keer geweest in het begin. En ja, blijkbaar is het uh, niet goedgekeurd. <laughs> nou, dat hoop ik wel voor jullie. Ja, nee, de wand bedoel Oh, de wand. De wand. Ja. Ja, oh, okay. En deze, ja. 80% van deze zwaluwhuizen in Duitsland uh, zijn bezet. En dus, dit is de eerste in Nederland, hè? Dit is de eerste in Nederland, ja. ja. ja, ja. Zullen we eens even gaan kijken ja. hoe die eruit ziet? De voedselvoorziening is hier eigenlijk perfect... Ja. En ook, kijk, uitgestelde maaidatums liggen daar. Dus dat houdt in dat het na uh, 15 of 30 juni gemaaid gaat worden. Mm -hmm. Dus daar zit heel veel voedsel in. Ja. En dat is uh, belangrijk, want ze jagen eigenlijk allemaal op insecten, muggen. En het water, ze er En water, heel ja. veel water. Ja. Ja. Ja. Kijk, dit is die. Ik zal de achterkant even openmaken voor het licht. Ja. lijkt hier wel een, een schoenenwinkel. Het is een Stellingkast met 60 uh, ja, nestkasten. Dus, hè? 60 nestkasten. Nou, ik ja. zal er eentje openmaken. Kijk, hier kun je doorheen kijken. Oh ja, een buis. Je zo naar buiten kijken. Het is een ja. lange buis. Wat ja. is het? 60 centimeter. Met hier aan de achterkant is het dus helemaal open. We hebben dit gevuld met zand. Dat is de plek waar ze dan. Uh... Daar zouden, ja, zouden. Wij dachten eerst dat we ze allemaal helemaal vol zouden moeten stampen met zand. Ja. Maar gelukkig blijkt dat niet zo te zijn. Een klein beetje zand hier achterin zou genoeg moeten zijn. En wat ja. hebben jullie met z'n tweeën gedaan? Met z'n tweeën plus de eigenaar van het oh, land. Dirk van het landje? Dirk van het landje. Zijn jullie van de winter? Uh, ja, een ja, oud aannemer. Dus dat is iemand die makkelijk aan, uh, aan spullen komt en heel handig is. En zo wordt het heel betaalbaar, want dan komt ze eigenlijk op meer. Ja, ja. Het kost uh, een beetje uit? 800 euro. Voor een schuur ja, is het al uh, ja. goedkoop, denk ik. 60 bewoners. En dan voor 60 bewoners. Ja. Uh, en het mooie is natuurlijk dat als ze erin zouden komen... Ja. dat je dus al die nestjes hier zo uh, bij wijze van spreken kunt zien. Ja. En uh, ja. je zou ze kunnen ringen. Ja. En uh, op die manier uh, kun je natuurlijk veel meer mee als met een gewone wand. Ja. Vandaar ja. dat we hier uh, dat kijkglas hebben gemaakt. Oh, Kijk, okay. dan... Uh, ...zouden we ze niet moeten verstoren en dan zouden we het hier kunnen zien. Eventueel een cameraatje erin voor uh, Dat is de volgende stand. Uh, ja. ja, wij wilden een, een uh, zo'n natuurlijk mogelijke installatie... ...wat zo min mogelijk verstoort in het landschap. Vandaar dat we met die andere zijn begonnen. Maar ja, dat, dat is dus niet haalbaar hier, omdat het zakt. Ja. En dan is het alternatief dus iets met beton... Hmm. Maar goed, dan moet je gaan heien Dat gaan we <laughs> niet doen. Ja, <laughs> dus daarom was dit op zich eigenlijk een heel mooi idee. Want dit weegt natuurlijk heel weinig eigenlijk. Ja, hij ja, okay. weegt maar ja, van niet. 900 kilo of zo ja, Maar hij staat op, op zes uh, grote tegels. Okay. En hij blijft staan. Dit zakt niet weg. Dus, Mocht dat nou na een paar jaar nog steeds niks uh, opleveren, hè? Dank kan je hem verplaatsen. Je kan hem ergens anders weer neerzetten. Dat is wel het leuke. Ja. Ja, dat is het leuke ja. ervan. Ja, ja. Ja. Zelf hadden we er nog niet aan gedacht. Maar ja. het is inderdaad een heel goed te doen. Want ja, je legt de boot neer en je vaart hem naar een andere plek neer. Zo is hij ook gekomen. Ja. Zo is hij ook gekomen, ja. Een uh, touw met drie man hebben we de schaal volgetrokken. Ja. En als drie oude trekpaarden. Ja. Juist, letterlijk. Ja, ja. Ja. Nou, en ook, kijk, als we hem gaan verplaatsen, dan uh, hoeven we natuurlijk niet meteen uh, een kilometer weg. Maar nee. Dan kunnen we natuurlijk ook nog eens proberen nog wat dichter hier bij het water te zetten. Ja. Want we hadden dit aanvankelijk, hadden we hier zand liggen ook. Maar dat is langzamerhand gaat dat toch weer begroeien. Ja. Ja. Maar of ze dat nou echt willen, daar zijn we ook niet achter gekomen. Nee, maar ja, ja, misschien moeten we volgend jaar toch een deel daarvan, maar wel opvullen met zand. Ja. Om te kijken of ze erin kunnen krijgen. Ja. Ja. Het dak hebben we. Volgegooid en allemaal zedenplantjes uh, erop geplaatst. Ja, je kan hier ook bovenop lopen, dan heb je een beter zicht. Uh. En hier kun je ook nog beter de uitgestelde maaidatum zien van het, al het bloeiende gras. Ja, en dat is echt een hele grote voedselbron hoor. Dat... Uh... Dus wat dat betreft, uh, ja, wij weten eigenlijk ook niet wat, waarom ze het nou niet doen. Het is gewoon een paradijsje. Ja, yeah, daarom. En we hebben hier bomen, want al die, achter die bomen zwermt het van de insecten. Ja. De, de insecten blijven achter, altijd in de luw te hangen. Dus ja, het is uh, kant en klaar. Misschien nog een bergje zand. Nou, <laughs> oh. nou geduld is een schone zaak, nogmaals. En we hebben dat wel. Ja, dus ook in het paradijs is het niet altijd uh, rozengeur, manenschijn. Um, wij gaan er even uit. We gaan luisteren naar Ster en Nieuws... dat dan gelezen wordt door Marianne Koekoek. Vroeger werd u zo wakker. Of zo. Vanaf nu?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 U bent weer terug bij het Naardermeer. Ja, ik, uh, kreeg de we hebben een snuffelstagiaire vandaag bij ons. En uh, die uh, zei mij dat ik uh, straks zei dat we hier in het Capitool zitten. Maar uh, dat viel erop. Maar we zitten natuurlijk aan het Naardermeer. Kijken uit hier over het, uh, het, uh, het grassige en drassige weiland. Waar wij de langs langskomen. En tegenover mij zit de columnist van vandaag. Ik uh, vertel dat aan het begin al. Het is Vroege Vogels jubileummaand. We bestaan 35 jaar. En iedere week hoort u een oude bekende en... Uh, die dan een column gaat voordragen. De verrassing is zich een beetje af. U hoorde er al om acht uur. Maar ze gaat zichzelf toch nog even voorstellen. Het is... Andrea van Pol. Andrea, nou, welkom dan in uh, stadzicht hier bij het Naar de Meer. Uh, uh, wat, wat vreet je eigenlijk uit op dit moment? Nou, net gisteren de laatste uitzending van uh, serie Zomerexpo is nog de hele ma uh, zomer te zien in het gemeentemuseum Den Haag. En daar hadden we een vierluik over in Kunstuur. Nou, dat heel is de, erg... de grote kunstwedstrijd voor heel Nederland. Iedereen mocht meedoen. Ja, het is, nou, het is eigenlijk een open inschrijving. Elke kunstenaar mag zich inschrijven. Maar goed, dan is het daar... Ja, daar... Er zijn wel wat criteria, dus er, is, er zijn grote voorrondes. En dan met een deskundige jury wordt, uh, worden de werken anoniem getoond. Dus ze weten niet dat er op Bentveld achter zit... Uh, met, die met een kwast bezig is. Nee. <laughs> toch Beatrix, die aan het kneden. Ja. En, uh, en dat is natuurlijk wel heel leuk. Want de zeggingskracht van het werk moet het doen. Dus de jury weet niet of er een grote naam... of een beginnend of een amateur achter zit. En dan worden er 250 werken uitgekozen en die... Uh, uh, die hangen nu in het gemeentemuseum. Ja, dus daar kan iedereen nu heen. Ja, heel ja. erg leuk. En hierna, wat ga je hierna doen? Ja, uh, wel weer dingen voor kunstuur. Slag, op uh, Nederland uh, ja, Slag om Nederland nog? Ja, Slag om Nederland is nog even onzeker oh. uh, vanwege alle bezuinigingen. Maar dan... Ja, kijk. André heeft haar hond weer meegenomen, lieve luisteraars. U hoort het alweer. Nou, André, dit is weer even de laatste keer dat je hier... Uh, <laughs> hier oh nee. Ik dacht, um, het kan best. Nee. Maar, het, ja, ze worden uh, nu in toom gehouden. Goed. Uh, waar komt André voor, voor de column? Ja. Zit maar door doen? Ja. U hoort, Andrea van Pol. De NRC Next van afgelopen donderdag. Een foto van een rij nieuwe huizen in de Rotterdamse wijk Katendrecht. Daarvoor een weilandje omheind met een houten piet hein schutting. Van het weilandje is weinig meer over. Een grote omgeploegde bende met hier en daar wat plukjes gras. Midden in het land liggen de boosdoeners. Slome Japi en blonde Arie. Twee grote varkens. Ze soezen gelukzalig in het voorjaarszonnetje in hun zelfgegraven kuilen. Maar boven de kop van Japie prijkt de ronkende titel: Dat wordt straks smullen. De varkens zijn onderdeel van de steeds groter groeiende trend stadslandbouw. Ik citeer: Wij houden ons bezig met het wortelen van de Rotterdammer. door liefde voor lokaal eten en drinken op te poetsen. Dat is mooi. Bij sla en prei is het te overzien. De liefde voor Jaapje en Arie is inmiddels huizenhoog. De nieuwe bewoners, veelal vormgevers en architecten, noemen zich spontaan varkensboer. Kinderen zijn lid van de varkensclub en de knorretjes krijgen klikjes van iedereen. Het landje is de hangplek voor de hele buurt. Het brengt mensen samen. De stadslandbouw stimuleert de in steden soms gebrekkige sociale cohesie, aldus het persbericht. Het is natuurlijk ook veel makkelijker van Jaapie en Arie te houden... dan van de miljoenen naamloze varkens... die in een donkere stal in zes weken uitgroeien tot carbonaatjes. Daar klaag je over als die in de stal vlak voor je huis komen te staan. Is dat flauw om over te beginnen? Ik dacht dat dat ook een reden is voor mensen om in de stad te gaan wonen. Er staat geen megastal voor je neus... en je hoeft je niet met Jan en Alleman een sociale cohesie aan te gaan. Maar goed, hoe gaat het verder? In november, slachtmaand, zullen Aria en Japi eraan moeten geloven. Dat hoort bij het hele concept. Leven naar de seizoenen. Tijdens een buurtfeest zullen ze met respect worden opgegeten. Nou, niet jammere kinderen. Nu weten jullie tenminste waar deze spekjes vandaan komen. Ik herinner me dat ik met mijn twee zussen in de Italiaanse dolomieten wandelde. Ik was een jaar of twaalf. We liepen langs een houten boerderijtje waar wat kippen en konijnen scharrelden. We keken vertederd toe. Hé, hey, maar dat ene konijn liep mank. Oh, wat zielig. Mijn oudste zus waarschuwde de boer en wees naar het hinkelende beestje. De boer liep zonder te aarzelen naar het konijn toe, greep hem bij zijn oren, pakte een stok en sloeg hem in een paar klappen morsdood. Mijn zusjes en ik holden huilend naar huis. In twee minuten hadden we een lesje over leven, dood en lokaal voedsel gekregen. Maar ja, dat was het natuurlijke, harde boerenleven. Jaapie en Arie liggen ondertussen nog heerlijk op hun landje. De buurtkinderen lachen om die dikke knorrenpotten en weten nog niets van wat hen te wachten staat. Ja, ja, dat wordt straks smullen. Uit het blaassextet nummer drie in S-groot van de Boheense componist Lessel. Het derde deel, het menuetto, uitgevoerd door het consortium Classicum. En uh, deze maand vieren we ons 35-jarig jubileum... met een speciale uitzending op zondag 30 juni. We presenteren die uitzending op het Nadermeer, uh, Als dat allemaal lukt met de boot. En er wordt van alles rond die uitzending georganiseerd. Wilt u weten wat precies en bent u benieuwd hoe u die speciale uitzending kunt bijwonen? Ga dan naar voorgevogels.vara.nl. Welkom in tuinreservaten.nl De tuinen van Appeltern, een van de partners van het project tuinreservaten... die hebben een metamorfoos doorgemaakt. De hardware-tuinartikelen hebben het veld moeten ruimen voor bloemen en planten. Groei en bloei en wilde wilde hebben er hun eigen tuinreservaten ingericht. Appeltern heeft die omslag gemaakt van grijs naar groen... dankzij de bezielende leiding van Ben van Ooyen. Carlo van Lingen staat hem. Bij, eh, staat met hem bij wel een heel speciale boom. Wat zie ik nu? Het is een boom die volhangt met allerlei tuinmaterialen. Uh, ja, ik bezem. zie hem uh, potten, grote potten, uh, manden, uh, betonbandjes, Zij tegels, he? vijverfolie, alles Tuinstoel. <laughs> ja, en, en eigenlijk willen we hiermee zeggen, want die boom die verdrinkt bijna, zie je? De, de, de, je ja. ziet de contouren nog, maar, maar het wordt steeds minder. En eindelijk willen we met deze boom laten zien van goh, let op, uh, die boom is heel belangrijk. En nu lijkt het alsof het om al die spullen gaat, terwijl het er juist helemaal niet om gaat. Een beetje een protest tegen de vertreutelde tuin. Ik denk dat, dat heel veel tuiniers gewoon niet weten wat ze verkeerd doen. En dus zich maar laten leiden door alles wat hun ja, voorgesteld wordt. En nou ja, uh, Met als gevolg dat iedereen zijn tuin vol heeft met van alles en nog wat. M maar de boom en, en de planten vergeten. Maar ik zie hier ook in dat het ook een, een beetje een protestboom is... tegen dat mensen altijd alles weer willen vernieuwen en weer wegdoen. Ja, dat, dat is zeker zo. Er hangen natuurlijk een aantal dingen in. En dat zou je trends kunnen noemen en elk jaar zijn er nieuwe trends. Dus vandaag is jouw uh, tuinzet groen en volgend jaar moet het geel zijn. En, en dan moeten er oranje potten en het jaar erop moet het weer van natuursteen... en dan van plastic, terwijl het helemaal niet hoeft. Als het goed is, dan groeit die plant eroverheen en is de plant degene die de aandacht krijgt en verdient... en niet de kleur van, van de pot. Dus dat zie je er ook een beetje in, ja. Maar als je een duurzame tuin zou moeten uh, ontwerpen... is dat een tuin met alleen maar bloemen? Of is, uh, kijk je dan ook naar de verhoudingen en hoe dat wordt uitgevoerd? Nee, ja... Ik, ik kijk zeker wel ook naar Kijk, Het gaat erom dat, dat mensen zich gelukkig voelen in die tuin. En als daar een terras bij hoort, dan hoort daar een terras bij. Maar... Een terras zonder voldoende groen daaromheen uh, zit niet lekker. Dat is niet goed. Dus, dus het blijft gaan om die verhouding uh, tussen groen en verhouding. En het blijft ook gaan tussen hoog en laag. En daarna... Uh, of daar gelijk bij hoort. Een hoge en lage, doe je hoge begroeiing en lagere begroeiing? Ja, als alles ja. vlak is, dan, dan voelt het niet goed. Je nee. moet, je moet, als je zit, moet je raken aan groen. Het groen moet jou, zeg maar, als het ware omarmen. Dat, dat, dat is waar het om gaat. Moet je dan niet heel veel kennis hebben om dat te kunnen aanleggen? Ik denk het wel. Maar je, je kunt natuurlijk heel veel uh, adviezen op het gebied van onderhoudsvriendelijk... en dat soort dingen vinden, waarbij je best al een soort van keuze kunt maken. Als je naar een haag kijkt, een taxishaag... Okay, die moet je één keer per jaar snoeien en in de gusterhaag per definitie twee keer. Mm -hmm. Nou, gazon, hè, en, en, dat moet je 24 keer per jaar maaien. Dat is 24 uur en dan moet je nog bemesten en verticuteren en mm -hmm. zo. Ja, Uiteraard uitruikfruten, dus, ja. Exact, dus dan kun je er mm -hmm. beter wat anders voor kiezen. Dat zijn de pijnpunten waar je het meeste tijd al kunt uh, verdienen. Maar je kunt, uh, je, je kunt, als je er geen verstand van hebt, toch met een kleine basiskennis al een aardige tuin... Uh, ja, zeker weten. Als je, als je maar gewoon die verhouding in de gaten blijft houden... en die hoeveelheid groen, dan moet je gewoon gaan kijken wat vind ik nou leuk. Wat mensen niet moeten doen is planten kiezen... Er zijn heel veel planten die moeten solitair staan. Dat is, dat is een fout die gemaakt wordt. Een plant die moet er uitspringen. Een, ja. een, een, die moet je niet... Je moet zorgen dat planten met elkaar samen op een plek... Samenleven, ja. Exact. Dat, en, ja. en dan is het goed. Dan maakt het niet zoveel uit. De ene keer wat sneller groeit is de andere. Dat corrigeer je dan wel een keer. Bovendien zijn er natuurlijk ook nog wel mensen die je die erbij kunnen helpen. Uh, ontwerpers, hoveniers. Uh, ze zijn niet allemaal goed. Echt nee. niet. Sterker nog, er zijn er teveel niet goed. Ik denk dat wij... Uh, met z'n allen uh, te weinig verteld hebben waar het nou precies om draait. Iedereen heeft zijn eigen verhaal verteld. Ook de fabrikanten doen dat, de tuincentra doen dat. Als je naar tv-programma's kunt kijken in Nederland... dan zijn dat... Ja, dat is niet anders. Het is nou eenmaal uh, commerciële tv, dat zijn ook gesponsorde programma's. En die vinden het dan belangrijker om een tegel te laten zien... als uh, bijvoorbeeld van, goh, hoe stel je nou een leuke border samen? Ik zeg niet dat het per definitie niet gebeurt... maar de nadruk ligt toch veel meer op, op, op verkoop. Verharding als de als Ja, ja het, het ligt te veel op, op verkoop... en te weinig op um, die band die je met dat product zou moeten krijgen. We zijn in 50 jaar, zeg maar, misschien al wel langer... alleen maar bezig geweest om meer omzet te genereren. En dat is prima, maar we hebben niet ervoor gezorgd... dat mensen meer band met dat product gaan krijgen... wat we ze aangeboden hebben. Als mensen niks met het product hebben, of te weinig met het product hebben... wordt het heel moeilijk om uh, er meer in uh, te verkopen en meer in te bereiken. Wat heb jij met een tuin? Ja, ik word er heel gelukkig van. En dat heeft allemaal te maken met dat je, dat je die natuur die elke dag aan jou voorbij trekt... dat je daar wat van leert, wat van opsteekt... en dat je, dat je daarin ziet wat belangrijk is. En ook, ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook pas gekregen heb... nadat ik al lang in dit vak zat. Dus ik was als hovenier begonnen... En eigenlijk helemaal niet van plan om dat te warmen. Ik wilde hier nou weer maar graag wonen en weet ik wat allemaal. Maar, maar, maar, maar dat vonkje waar we het straks over hadden, dat is eigenlijk pas na vijf of zes jaar ook overgeslagen. Toen ik in Engeland op tuinreis was. En ja, al die schoonheid, al die pracht en al die dingen zie. En dat kunnen wij nooit, hè, zoals daar. Maar eh, het gevoel, dat kunnen we hier ook krijgen, dat weet ik zeker. En daar moet je denk ik op voorbereid instrumentale arrangement van het lied Das Fischermädchen van de Oostenrijkse componist uh, Fran Schubert. Uitgevoerd door Uwe Grot op fluit en Matteo Napoli op piano. De laatste tijd is er veel onrust op de Europese markt van zonnecellen. Zo moet er sinds vorige week een flinke invoerheffing worden betaald over de panelen van Chinese makelij. Ondanks dat start Urgenda een nieuwe zonnecampagne. Doneer de zon. Marjan Minnesma, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, doneer de zon. Wie, wie, wie doneert wat? De zon, die krijgen we natuurlijk allemaal. Uh, onze ja, er bol. zijn een heleboel organisaties, zoals scholen, sportclubs, kerken. Die hebben eigenlijk zelf niet geld om uh, zonnepanelen op hun dak te zetten. En daarom organiseren wij deze actie doneerdezon.nl. We kunnen mensen ouders vragen, de lokale bakker, de mensen die daar sporten... de mensen die op school zitten van, nou, doneer, 5 euro, 10 euro. En dan kunnen ze samen sparen en op die manier toch zonnepanelen op hun dak krijgen. Maar die zonnepanelen zijn toch allemaal in de afgelopen jaren spotgoedkoop geworden? Ja, mijn scholen je... hebben toch niet even 4000 euro over om uh, wat zonnepanelen op een dak te leggen. En als alle ouders nou een tientje, 25 euro inleggen, dan kan dat wel. Dus dit is wat je dan in het moderne jargon noemt crowdfunding. Dus dan ja. probeer je dus op allerlei manieren kleine plukjes geld bij elkaar te halen om toch te krijgen wat je heel graag zou willen. Ja. En hoe, hoe gaat het uh, uh, praktisch? Uh, hoe, hoe, hoe, uh, ja, wij doen dit samen met. Het bedrijf zichzelf. Uh... Ja, wij doen dit samen met Sunline. Dus je kan je gewoon aanmelden als school of als sportclub. En dan uh, gaan zij kijken met een satelliet op je pand van nou, waar zou het kunnen? En dan uh, e-mail je wat heen en weer van nou, wij denken zo. En dan krijg je gewoon een plaatje over de mail van nou, dit is jouw school. En op dat dak leggen wij dan twintig panelen als je dat bij elkaar kan uh, uh -huh. verzamelen. En dan zeg je nou, ik vind dat niet zo'n... Ik heb het bijvoorbeeld gedaan met het dak van mijn uh, school waar mijn kinderen op zitten. En dan zeg nou, ik snap dat dat een mooi dak is, maar ik heb hem liever daar. Want dan zie je het ook vanaf het schoolplein. En er zit natuurlijk ook een educatieve waarde aan, dat je gewoon het gesprek wil voeren met kinderen. Kijk, dit is duurzame energie. Nou, dan krijg je een plaatje terug van fiets, zo beter? Ja. Nou, dan kun je dus vervolgens allemaal mailtjes uitdoen of foldertjes uitdelen aan ouders van kijk bij doneerdezon.nl en dan kun je klikken op uh, doneer mee en dan kun je gewoon voor jouw school een, een klein stukje doneren. En dan krijgt de school op een gegeven moment van uh, doneerdezon.nl te horen van we hebben het bedrag binnen en het gaat door. Ja, je kunt de school zelf kijken waar je de lat wil leggen. Dus je kan bijvoorbeeld een fancy fair organiseren allerlei andere dingen. Er is ook een Neptunenschool in Amsterdam, die is al begonnen en die leerlingen zijn zo enthousiast. Die hebben ook een aantal wedstrijden, dus dan kun je een stukje met de zonneboot winnen, et cetera. En op die manier proberen zij de ouders en de, de lokale buurtbewoners actief te maken. En als die dan zoveel panelen hebben, dan zeggen wij van nou, de eerste twintig krijgen er twee gratis bij. Dus dat is dan even een extra duwtje in de rug. En dan gaan we gewoon die twintig neerleggen. En dan kun je nog zeggen van we sparen door en dan doen we de volgend jaar weer twintig. Dus je kunt een stukje bij beetje steeds verder gaan. Je hoeft het niet in één klap allemaal te doen. En dan krijg je elk jaar een stukje blauw dak erbij. Ja. En is dat dan uh, een gemiddelde school of sportclub? He, he, he, heeft die genoog, hebben die genoeg ruimte om aan hun hele energiebehoefte te voldoen? Nou, vaak is het dak niet zo het probleem. Heel veel van die clubs en scholen hebben best wel een heel groot dak. Maar om al je energie op te wekken heb je gemiddeld ergens rond de 177 panelen nodig. Dat is best wel veel. Maar je kunt gewoon beginnen met de eerste 20, eerste 40 en dan per jaar gaan opbouwen. En elk beetje is meegenomen. Want dat scheelt toch al gauw, duizend euro per jaar als je een normale bedrag bij elkaar fietst. En dat kan die school dan gewoon weer gebruiken voor andere leuke dingen. Ja, er zijn een paar projecten die al in de stijger staan, toch? Ja. Er zijn nu Welke twee scholen. Dus die Neptune School in uh, Amsterdam, in IJburg... en de Loerdenschool uh, van mijn eigen kinderen. Ik dacht, die moet ook eens aan de bak. Ja. Uh, en een kerk. Dus dat zijn de eerste drie. Maar je kunt nu al naar de website gaan. Doneerdezon.nl. En dan kun je jezelf aanmelden. Dan krijg je gewoon je eigen pagina. En wij helpen dan ook mee met folders en met actiemateriaal. En we kunnen ook gewoon advies geven en alle leuke dingen met je verzinnen. Dus we proberen ook echt actief de scholen uh, te helpen... om uh, allerlei dingen te verzinnen, om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Ja. Nou lijkt het... Op moment niet de, de allerbeste tijd meer voor zonnepanelen met die, uh, die importheffing die is gelegd op de Chinese zonnepanelen. Nou, weet je, die importheffing is nu 11 procent. En aan het eind van het jaar dan gaan de landen stemmen. Er waren nu al meer het merendeel van de landen in de Europese Unie waren er eigenlijk tegen. Ja, want heel even, er werd gezegd, uh, die, die, die, die, die Chinese zonnepanelen, die jullie ook hebben hè, ingevoerd, of dat mogelijk ja. hebben gemaakt, met jullie vorige campagne, Zonzoekdak, konden mensen hele goedkope panelen uit China halen en uh, via jullie daar aankomen en op hun dak le laten leggen. Uh, ja, dat was Eigenlijk zo succesvol dat Europa zei van onze eigen Europese zonnepanelen branche wordt bedreigd. Of de, de nou, dat was niet door onze, wij willen zonneactie, maar meer omdat in algemene zin men vond dat die Chinese panelen te goedkoop waren. En daardoor de, de Duitse fabrikanten vooral, want die hadden geklaagd in Europa, uit de markt drukten. Um, toen heeft Europa gezegd, van, nou, dan leggen we daar een heffing op. We beginnen nu maar eens met 11 procent. Aan het eind van het jaar kijken hoeveel het echt gaat worden. Ja. Ik vind dat een beetje dom, want uh, er is heel veel werk voor installateurs... en voor allerlei andere partijen wat nu ook stil ligt... doordat iedereen onzeker is geworden. En toch zijn zelfs met die heffing de panelen nog heel veel goedkoper... dan ze twee jaar geleden waren. Want toen wij begonnen waren, is het echt drie keer zo duur. Ja. Dus ik denk dat het nog steeds een hele goede prijs is... en dat het uiteindelijk wel mee zal gaan vallen. Maar er is heel veel onrust in de markt doordat weer eens een overheid bedenkt dat ze in moeten grijpen. De overheden kunnen het beter met rust laten. Dan gaat het heel goed met de zonnepanelen. Want hoe groot is het, het, het rendement op je investering in zonnepanelen... Nou, als ik als simpele burger kijk, als je het gewoon panelen op je dak legt... dan heb je iets van 13% rendement. Terwijl als je datzelfde bedrag op je bank doet, heb je 2% rendement. Dus ik zou zeggen, leg het maar op je dak in plaats van op je bank. Maar ook met heffingen en eventueel nog nieuwe heffingen? Dan nog steeds is het gewoon heel veel. Ja, want die 11% is net zoveel als een half jaar geleden de prijs toen was. Dus het is eigenlijk, ja. dat valt nog wel mee. Ja. Nog even, je zei um, vooral Duitse fabrikanten hebben geklaagd. Ja. Nu hebben wij in de afgelopen jaren vaak over de Duitse zonnepanelenindustrie... Die, uh, berichten. We zeiden van, kijk eens naar Duitsland, hoe hard ze daar werken, hoeveel ze eraan doen. Veel werkgelegenheid. In Nederland laten we het enorm lopen. En nu, kun je je voorstellen dat die Duitse bedrijven zeggen, ja, dat is lekker. Daar hebben wij de afgelopen jaren er heel hard aan gewerkt. Dat wilde ja, partijen als weet Urgena. Duitse, die Duitse volgens... bedrijven, die haalden ook heel veel uh, van hun panelen uit China. Alleen plakten ze er vervolgens een stikkertje op Duits. En ja. de onderdelen van zonnepanelen kwamen bijna ook allemaal uit China. Dus dat was een beetje hypocriet. En dat ze daar heel hard hebben gewerkt is super. Maar er is ook die installatiebranche in Duitsland, die vindt het helemaal niet leuk dat er nu een opslagheffing is. Want er is gewoon een enorme dip nu in de markt gekomen. En dus het is een beetje... Je, je redt een paar bedrijven misschien... maar die hadden waarschijnlijk toch omgevallen... omdat je er gewoon niet tegenaan kunt concurreren nu. Terwijl er dus duizenden installateurs nu zonder werk zitten... omdat die hele markt als een plumpinning in elkaar is gezakt. Dus de installateurs die zijn in, in, uh, weer gaan lobbyen in Brussel... van we willen geen importheffing. Nee. Dus het is, ja, je moet wat breder kijken. Maar goed, jij zegt zelfs met die heffingen blijft het interessant. Het is om, super interessant uh, om nog hier om mee te doen. Voor uh, uh, het, het vorige project, de wij willen zon, dat is nu gestopt. Ja. Uh, was succesvol? Ja, super. We hebben echt uh, meer dan 50.000 panelen verkocht. En we vinden nu dat de markt het over moet nemen. En we gaan vanuit agenda weer andere dingen starten. Ja. Waaronder doneer de zon ja doneer de, zon. Doneer de zon is nu online. Ja. Mensen kunnen erheen, kunnen alle informatie vinden voor als ze zelf mee willen doen met hun school, maar ook als ze particulier willen ja, je kunt, als je nu luistert en je denkt van ik wil best een school helpen met 5 euro, dan ga je ja. gewoon naar doneerdezon.nl dan druk je op de knop ik doneer mee. En dan kun je kiezen wie je wat wil geven. En als je zelf een school hebt en je denkt dat vind ik leuk of een kerk of een scoutingclub, Kun je je aanmelden en dan krijg je je eigen pagina. En dan krijg je vanuit Zonlijn een plaatje van jouw pand. En dan ga je gewoon uh, nou, met elkaar praten van hoe moet het eruit gaan zien. En ja. dan open je je pagina. Dan krijg je eerst een arts impression en ja. daarna gaat het echt gebeuren. Uh, Marjan Minisma van Urgenda, heel hartelijk bedankt uh, voor de, uh, het gesprek over Doneer de Zon. En op onze website vroegevogels.varen.nl vindt u alle informatie. Dankjewel. Tot ziens. Het was een mooi slotakkoord. U hoorde het cortège uit de petite suite voor piano à quatre van de Franse componist Claude Debussy. Uitgevoerd door Cassaderes en Cassaderes. Tot zo. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Dus een uitbraak van de mazelen in verschillende regio's in het land. De geschiedenis van de Bijbelbelt. De loop van de geschiedenis van het Turkse leger. Begon met het gevreesde keurkorps der Yanni Atatürk als vader van de Turkse protestbeweging. Ik zeg u! En de eeuwige worsteling van de kerk met seks. Jezus, komt u tegemoet en zeg! OVT, Radio 1, straks om tien uur. Het nieuws van alle kanten.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 Kijk op prorail.nl slash veiligheid voorop. Dit is Radio 1.